Ook morgen wisselvallig, het wordt dan iets frisser dan vandaag. Dit was het nos journaal. Jullie Sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A27 tussen Utrecht en Gorkum. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd. Want niet alle controles zijn aangekondigd.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 Oh, het is uh, even naar drie uur. Welkom bij u 2 van Zandvoort op zaterdag. En we hebben de zin in. We zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag. Vandaag geen Albert-Jan, maar een hele goede vervanger daarvoor. De biljarter. ja, zo mogen we hem wel noemen. Louis van der En Wat we zo dadelijk gaan doen in uur 2, dat horen we van hem na dit. ZFM voor Zandvoort en de regio. Ja, wederom weer een uh, vol uur, uh, Louis. Ja, we hebben nieuws genoeg. We hebben natuurlijk om half vier de evenementenagenda. En uh, ja, daar hebben we heel veel... Uh, Berichten, want er gebeurt weer van alles in Zandvoort. We zitten even te wachten op Joop van Nes, maar die is even niet bereikbaar. Dus ik geef een ander berichtje tussendoor, voordat we Joop gaan bellen. Vanavond is het eerste Zandvoortskampioenschap darten En dat wordt gehouden in het Sportcafé in Zandvoort, de locatie de Korver Sporthal aan de Duintjes. Duintjesveld weg. Het eerste zandvoorskampioenschap kampioenschap georganiseerd. Aan dit toernooi kunnen maximaal 32 singles deelnemen. De deelnemers worden onderverdeeld in 8 pools van 4 personen. Er werd 501 gespeeld. De best of the relax. Er worden wisselbekers beschikbaar gesteld voor zowel de winnaar van de winnaarsronde als voor de winnaar van de verliezersronde. Het is de bedoeling om dit toernooi jaarlijks te laten terugkeren. U kunt zich nog inschrijven tot 13 maart, dus dat kan niet meer. Maar vanavond is dat dus. Het inschrijfgeld 10 euro. Het hoeft ook niet meer. Dus vanavond in het Sportcafé in de Duintveldjesweg, darten het eerste Zandvoorts Open. Ik zou zeggen, 180! Yes! On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA New York or Santa Fe or wherever to get away.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 Mocht je het nog nooit gehoord hebben, schaam je. Want elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoor je de 40 beste plaat uit Europa in de Euro Breakdown. En ook deze plaat van Train staat daarin nog steeds hoog genoteerd. We gaan weer naar het voetbalslot van de eerste helft met Joop van Es. Ja, doet er wel even op, denk ik. Een minuut of vijf, zes, voordat uh, uh, misschien wel een blessuretijd uh, aanbreekt. Er is een heel eventjes een blessure stop geweest, maar niet te gek lang. Uh, Zandvoort heeft nog steeds wel het betere van het spel. Je, je staat wat meer op de helft van AVJ te spelen, maar echt doordrukken, dat is er absoluut niet bij. Uh, AVJ heeft wel een kans gehad en die werd prachtig mooi gestopt door Paul Smit. de vervangende keeper van Zandvoort. En dat, uh, dat deed hij dus heel erg goed, Omdat anders het gewoon de Zandvoort achtergestaan en de zo'n weer geweest. Dus AVJ de aanval op de rechterkant van het spel. En dan pak daar geen zolder de. ...man die die moet verdedigen, legt die neer, maar onreglementair... ...en eh, dat betekent dat eh, de AFVJ ter hoogte van de stadshoofd... ...niet van Zandvoort, maar dan meer naar de zeiland toe... ...een vrije schop aan gaan nemen. Een vrije schop die genomen gaat worden door de, de links en buiten op dit moment... ...en die eh, dat zal wel een inswingen worden... ...nee, ja, nee, het is niet met links, ja... ...er wordt geen inswingen dus, eh, we gaan kijken wat, wat dat gaat opleveren. Zandvoort is de lange mensen die staan achterin... ...er is uh, niet veel beweging, er komt nu pas beweging... ...en dat uh, gaat af de hele uh, verdediging en aanval heen... En daar uh, is het uh, Maurice Mol die de bal over de zijlijn mag laten lopen. En zo kan Zandvoort voor de persoon van Willy Visser de bal gaan ingooien. En uh, dat gebeurt uh, ja, met een ritje van de cornervlag vandaan. Uh, dus uh, dik op het, uh, op het uh, helft van Zandvoort. Komt die bal. Maar Mol, Mol, die kan hem niet uh, goed beheersen Wordt in de rug geduwd. En hij heeft die schijf in alles een paar keer voor Dus Zowel bij Zandvoort als bij AGE. Uh, die vaart veel voor die in de rug. En misschien heeft hij ook wel gelijk. Er moet ook een beetje een uh, perk aangesteld worden in principe. Maar je weet het, een voetballer heeft nooit een overtraining gemaakt, dus uh, dat, dan krijg je altijd weer van, nou, dat is helemaal niet waar en niks Goed, dus Jack Zonneveld heeft die boom genomen, richting niet voorhoop. Ik kan er niet bijkomen. komen. Bol niet. Wordt in de rug geduwd. Terwijl hij stroom om de bal te koppen. ...de soms mag een vrijjes op gaan nemen. Dijs gaat zich ermee vermoeien. Uh, de Sandwitse aanval die staat nu klaar. Die bij het 16 meter gebied van de ANV. Gaat die bal komen? Richting Maurice Mol. Mol kan er niet bij komen. Kast kan ook niet bij komen. Wordt weggewerkt door de ANV. Richting de middenlijn. Maar daar is uh, Max Aardwerk. naar uh, rechts toe. Probeert daar een keer zoveel te bereiken. En dat doet ze niet. Die bal gaat over zijn waarin de AMVA mag gaan gooien. Op eigen helft. Zeg maar op de helft van hun eigen helft. Op die bal uh, wordt geprobeerd de berg te, te verdedigen. Nee, wordt over de zijlijn gewerkt door de want anders is het geworden. Zandvoet mag gaan gooien. En nu gaat Dürger dat gaan doen bij de drukke van de ANVJ. Uh, doorgaan naar Jan Sonneveld. Zonneveld zat een aardige wedstrijd te spelen, beter dan twee weken geleden. Toen was natuurlijk drie keer niks. En nu is het drie keer wel wat. En die bal wordt weggewerkt nu door de verdediging van AVA. En je wordt daarheen zo spits probeert te spelen. Dat kan ook niet. Dolgen naar Aardewerk. Uh, Aardewerk gaat draaien, speelt helemaal terug vanaf de middenlijn naar Paul Smit. Paul Smit gebaard naar zijn verdediging. Jongens gaan naar buiten toe, dan kan ik die bal kwijt. Maar hij speelt er richting Nigel uh, Berg. De Berg kan er niet bij komen, Timothy Huis kan er niet bij komen. A -A kan verdedigen. Aanvoerder van A -A laat die bal even lopen speelt aan de keeper aan. En het schijnt, laat ik me net, net vertellen, dat het ook van ANVA... een keeper van de tweede garnituur is dus van de tweede helft al. Uh, dus dat, dat kan nog zo leuk worden. Maar ondertussen is ARV weer in balbezit. Ja, uh, Ja, Lemmonds naar Aardewerk. Aardewerk gaat draaien, krijgt twee mannen op zich heen... wordt verkeerd afgestopt door de nummer 10 van ARV. en zal het mag een vrije stop gaan nemen. Ter hoogte van de middellijn. En Aardewerk gaat het zelf doen. Zo te zien... Ja, inderdaad. Uh, kijken wat hij ermee gaat doen. Het is niet zo gek te lang meer, denk ik. Ik kijk even naar de heer de Gers zegt de van Chance. hoe is het heel lang nog hier het ongeveer. Uh. Er wordt er eentje neergelegd in het strafschopgebied van Zandvoort. werd er een neergelegd en die scheidsrechter doet alsof er niks in de hand is. Maar dat werd gewoon keihard neergelegd, terwijl de ballen richting werd gespeeld. Uh, dat zou eigenlijk een penalty moeten zijn. Maar ook nu geeft die scheidsrechter geen penalty. Hij heeft uh, eerder al de keeper van uh, AV gespaard. die had hij eigenlijk een rode kaart moeten geven maar de wit de En dan had die had gewoon hij gewoon een penalty moeten geven. Dat deed hij niet, maar die probeert Zandvoort weer in balbeschip te komen. Aan de linkerkant van de veld nou, alleen maar, maar zien. Ik kan goed. ...verdediger naar Bill Visser. Visser, die speelt naar voren. Kan hij met met bij komen? Nee, kan hij niet bij komen. Die uh, aanvoerder van HVS is een hele geloutende... Een ...goed spelende uh, verdediger. En hij heeft de bal dus ook alweer rustig aan weggespeeld. En HVS is een bal bezit. Op, op de ongeveer. En daar is, kan een je, vissen je kunnen tussenkomen. Um, de vrije schop, ja, dat dacht ik al. Want hij is, uh, liep al niet door, die, die schijf. De, wacht even of, of de rechtsbuiten ...van AVE die bal kon halen. Dat hebben die niet. En de, nu mag AVE uh, ...een paar meter op zand... Voet je ja te zamenlijst tegen soms de mythe bag gaan beneden. Het is moederus, probeer dat te pakken. Nee, het doet niet. Het er net niet tussen. Uh, nu is het maar. De weg, die kan er ook niet bij komen. Maar berg, ja, berg. Die zit er dan niet tussen. En de Reus. De Reus die nog niet veel heeft gedaan. Heeft nog niet veel laten zien. Eén keer een sprintje, maar dat leverde er niet veel op. En nu is hij ook weer de bal kwijt. En maar uh, Sandvoort probeert naar de verdediger. En dan gaat hij het de borgen. naar De Vries. De Vries. Is dus helemaal snel een jongen. Ja, ja. Sandvoort mag gewoon niet hadden Dat is verwacht. Maar Die jongen is zo snel. Die stelt die bal via het voeten van de vertrek. van de over de, de zijlijn. Dat, was, dat deed hij heel goed. Dat Sandvoort is nu in balbezit. bezit uh, en Durgen die mag gaan gooien. Op het zo zo'n beetje gaat uh, nu de richting, nou is een hele slechte bal. Heel slechte bal, een heel slechte bal. Er kan Zandvoort nooit weer z'n bijkomen. En Azië kan uitverdedigen. Er staat staat bij 1 tegen 1 met uh, Jan Sonneveld. Sonneveld die uh, probeert in te koppen, dat lukt hem ook wel. Maar hij wordt aan de shirt getrokken door zijn uh, directe tegenstander. En de dus schrijfdechter uh, die het uh, die dat goed zag, uh, fluit dan ook inderdaad voor het voedsel van Sonneveld, mag hem gaan negen. Komt die bal aan naar Hopper. Het was richting Hopper, maar die kwam met een bal, die bal, dulliger, in de lucht. Nu wel Hoppen. Hoppen die kan dan uh, proberen een man te versieren. Nee, dat lukt niet, maar het is wel Maurice uh, Moll. Die raakt hem ondertussen ook al kwijt. Het gaat zo'n beetje heen en weer. En nu is het je uh, dat aan de rechterkant van de uh, kan uitkomen. En dan moet de minuutviser heel hard daar gaan, uh, gaan springen. En dat doet hij dan ook. Hij komt nu ook voor te spelen. En nu, nu kan Charles Maxade weer er komen. En, en dat is het uh, rustsignaal van die schrijfvitten. Uh, de stand is nog steeds 0-0. En uh, we hebben best wel maar we zien met een wat sterke Zandvoort. En laten we hopen dat in de tweede helft het zich ook uitdrukt in. Wat doe ik? het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM, Text TV op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal, ga je gewoon naar kanaal 40 toe. Ja, ik een verhaal voor onze luisteraars, Louis. Toen ik je uh, een aantal uh, ja, dagen geleden benaderde om uh, Albert Javos uh, te vervangen, toen denk je van, nou, dat doe ik zeker, want when will I be famous? Dacht je toen waarschijnlijk. Nou, dat niet hoor, maar... Uh, dat hè. niet hoor, oké. Okay. Nee. Maar nee, goed, ik zit hier nou toch... Je, je zit er toch, je dus, de Bros uh, trouwens... En, en ik ben er en... Uh, nou, vertel, jij wat Ik uh, je ga natuurlijk wat over, wat over mijn uh, biljartsport vertellen natuurlijk... Want er is natuurlijk weer heel veel gebeurd... De competitie in de drie banden, uh, die loopt ten einde... En uh, alleen Oomste 2, het team waar ik zelf dan uh, gelukkig in mee mag draaien... De kampioenen van vorig jaar, hebben zich geplaatst voor de nacompetitie... En al meteen rechtstreeks voor de kwartfinale. Dus dat is uh, weer een mooie puikenprestatie... En uh, even vermelden, het is ook wel even dat uh, Jeroen van den Bos van Team 1 de best spelende Zandvoortse biljart is qua punten dit jaar. Dus uh, een compliment voor Jeroen. Dan heb ik nog eventjes uh, twee toernooien, die ga ik even aanmelden. En dat is het uh, eerste toernooi, is, uh, het 200 toernooi bij uh, Café Oomsteen. Dat is... Uh, in de laatste week van maart en de finale is uh, op 1 april, ook op 1 april. Dus uh, we kunnen overal naartoe op 1 april. Wat een het, grap, hè? He. Het Wat is geen grap. grap, want uh, scharren eten bij Ron, maar ook biljarten bij uh, Café Oomstee. En dat uh, kunt u zich nog voor inschrijven? Uh, het is wel een nooit, dus je moet wel een maat zien te vinden. Je speelt dus met z'n tweeën. Ja, als je je nou wil inschrijven, moet je nog aan uh, bepaalde eisen voldoen? Nee hoor, je kan uh, gewoon lekker meedoen. Het is uh, geen drie banden, het is geen moeilijk spel. Je mag alles doen. En uh, ja, het is gewoon een heel leuk uh, spelletje. Dus daar zijn nog, is nog ruimte voor. En dan het volgende toernooi wat uh, eigenlijk het 22e jaar ingaat. Dat is het uh, Martin Luther Visser toernooi. Dat is vernoemd naar Martin Visser. De jongen die veel te vroeg overleden is. En uh, dat toernooi uh, wordt gespeeld bij Café Bluis. En dat is uh, het... Paasweekend wordt dat gespeeld. En daar kun je ook nog voor opgeven. Aanmelden bij Café Bluis. Het Martin Luther Visser toernooi. Dat was het. Oké, okay, ja. En uh, hij hield van... Golden, Golden Reading. Reading. En daar draaien we nu een heel mooi nummer van. Radar Love. Ja. Night, my hands wet on the wheel There's a voice in my head that drives my ear It's my baby calling, says I need you here And it's a half past four and I'm shifting gear When she is lonely, and yeah, the longing gets too much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 She says the comfort coming in from above. Oh, Wauw, wat een muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. We hoorden de Colden Earring en Radar Love uiteraard uh, vanwege dat uh, biljarttoernooi wat uh, plaats gaat vinden in Café Bluis. Nog even de informatie daarover, uh, Louis? Ja, dat is het 10 uh, Rood Toernooi, Martin Luther Visser Toernooi. En dat wordt gespeeld in het weekend, in het paasweekend. Vrijdag, zaterdag en zondag. Zondag, eerste paasdag, is de finale. U kunt zich daar nog voor inschrijven. Oké, okay, en hoe kunnen de mensen zich inschrijven daarvoor bij Café Bluis aan de bar. Oké, okay, helemaal goed. Nou, het is uh, even een half uur. Ik weet dat er de komende dagen heel veel te doen is in zandvoort. Dus ga je gang. De evenementagenda. De evenementagenda. Dat is zat te doen. Er is vanmiddag is er, uh, een yoga-open dag in het jeugdhuis achter de protestantse kerk. Die is om twee uur begonnen. En die duurt tot zes uur. Dus u kunt daar nog even naartoe. Als u zich wil haasten. Vanavond is er volop uh, oud zandvoort in... Uh, in beweging. En het is een beetje jammer eigenlijk dat het allebei weer gelijktijdig is. Want we hebben vanavond uh, eerst uh, een uitvoering van de Wurf. De in de Wurf geeft weer haar jaarlijkse toneeluitvoering. Zaterdag 17 maart in gebouw De Krocht. Aan de Krocht 41 in Zandvoort. Aanvang 8 uur met bal na. Geen bal gehakt, maar een dansbal. Dit jaar hebben we gekozen voor beelden uit mijn kinderjaren. Het toneelstuk is in drie bedrijven. Het eerste bedrijf speelt zich af in het oude mannen- en vrouwenhuis. Ja, dat was allemaal gescheiden, ook die tijd al. Daar zitten de mannen en vrouwen na het eten wat meer over vroeger. En als ze tot de ontdekking komen dat het Sinterklaasavond is, dan gaan ze de oude verhalen ophalen. Van weet je nog. Het tweede en derde bedrijf gaan over de herinneringen die ze ophalen. Het toneelstuk dus vanavond in de krocht. En we hebben vanavond ook nog eens een keer de babbelwagen. Die heeft een dia voorstelling... In het Zandvoortse Bijname, deel 2 in Hotel Faber om 8 uur. Het is toch jammer dat het weer gelijktijdig is allemaal. Ja, heb jij vanmiddag tussen 12 en 1 naar CFM geluisterd? Nee, ik heb dat niet gehoord. Het programma uit zandvoort met onder meer Pieter Justra en Jan. En, uh, ja, daar hadden ze het over die Bijname. En er werd heel veel gereageerd door de luisteraars van CFM. Leuk dat jullie allemaal gereageerd hebben. En uh, gewoon volgende week weer een nieuwe aflevering van Uit zandvoort Op de zaterdagmiddag tussen 12 en 1 uur. Ja, bijnamen. Ik heb ook een bijnaam natuurlijk. Hè. Ja, wat ja, is dat? Van mijn moederskant is dat Botje. Botje? Kerkman is Botje. Botje, oh ja. En van mijn vaders kant, dat is Van de Meijen, dat heette Van Steek. Weet en, je ook waar die uh, bijnamen vandaan komen? Nee, nou, ik jou? weet het allemaal niet. Ik, uh, ik, moet het. ik heb daar wel een boek over thuis, maar ik heb het nog niet uh, gelezen. We gaan verder met de agenda, want we hebben morgen hebben we een prachtig concert met religieuze muziek. En dat uh, komt uh, in het Classic concertspleinconcerten. pleinconcerten. En uh, dat is hartstikke mooi. En uh, dat begint om half drie. De kerk uh, gaat open om half drie en het is om drie uur. En de entree is vijf euro. Het schijnt heel mooi te zijn, dus u kunt daar nog naartoe. En wat hebben we nog meer? 21 maart hebben we het poppetheater in het Zandvoortsmuseum. En 24 maart hebben we het wandelevenement De 30 van Zandvoort. Die start om 8 uur van 8 tot half 1 op het ziekenhuis Zandvoort. En we hebben ook nog 25 maart de circuitrun. En daar doen 12.000 lopers aan mee. Zo, dus dat wordt weer een geweldige herpinning natuurlijk. En u hebt het van de rond gehoord. <coughs> u kunt daar allemaal naartoe. Wat daar, doen ze dingen voor het goede doel? Dus 25 maart de Runners World Zandvoort Supieren met 12.000 pk's. Oh nee, lopers. Dat zou hij, geweldig. Hebben zo'n evenement uh, op Zandvoort? En hebben we het laatste agendapuntje? is het optreden van het Koor van Anker. Voor Anker bedoel ik. Zoals gewoonlijk treedt het Ambo-koor van Anker weer op in gebouwde krocht aan de Grote Krocht 41 in Zandvoort. Als gastkoor komt het Humaniteitskoor uit Beverwijk. Dit koor is ook een seniorenkoor en bestaat volgend jaar 50 jaar. Het is weer een uitgebreid concert met onder andere musical songs, gospel en Nederlandse liederen. De algehele leiding is in handen van Wim de Vries. Pianist is Theo Wijnen. En soliste Marta Koper. Het optreden vindt plaats op 25 maart en begint om 14.30 uur. K kostte 5 euro. Nou, dat was de agenda Rob. Helemaal goed, Dus nou ja, willen mensen trouwens naar voor Anker toe? Dan kunnen ze even van tevoren bellen met 023 57 op 023 57 13949. 57 13949. Gingen de telefoonnummers je te snel? Kijk je gewoon even op CFM Text TV, kanaal 40 digitaal. En kijk je analoog, dan schakel je over naar kanaal 45. show Town. Sweet oh, sweet. Set up I'm oh, Get tired? You're talking to a tourist whose every move's among the purest I get my kids above the waistline, sunshine.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 Dat was die lekkere ziel van Murray Head en One Night in Bangkok. Vandaag is het NL Doedag in en in uh, doen ook heel veel vrijwilligers allerlei uh, klussen. Misschien dat we daar zo dadelijk nog even contact over uh, op gaan nemen met onze voorzitter uh, Pieter Joustra. Deze plaat die past daar zo goed bij. Hier is Bernie. People help the people. God knows what.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 Draaiden we in deze plaat gisteren en vandaag al die vrijwilligers die zich inzetten voor alle goede doelen. Uiteraard een klein applausje waard. Zeker weten. Ja. You're the birdie and people help the people. Voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd ANVA SV Zalvoort gaan we weer over de Amstelveen naar Joop Fres. Ja, waarom het was, je de tiende minuut van die tweede helft loopt in het ANVA uit een totaal vaartjes aan het tappen, want wordt dat staat met de rug tegen de muur moet op eigen helft uh, spelen, constant die zie ik tien minuten en uh, dat, uh, dat heb ik liever niet, dat begrijp je zeker AFJ mag weer een corner nemen voor soms gezien aan de linkerkant van hetzelfde en dat wordt een inswingen Links van Ammer gaat er komen. Hoog in de bloemond Bas Lemmers kan er wegkomen, maar komt hem terug. Gaat over de zijlijn en AFVA blijft in balbezit. Uh, ter hoogte van de 16 meter gebied van de Zandvoort is hij wel ondertussen alweer snel genomen. En probeert Kastje de Vries daar te verdedigen. Dat lukt niet. Ook uh, Chris Dilger zit ernaast, maar toch weer Lemmers die daar tussen zit. En weer heel onzorgvuldig is, want ik wil gaat in één keer over de zijlijn. En opnieuw mag ANVA gaan gooien. Ondertussen ook alweer gebeurd. De bal is nu, de, is nu de helft van de ANV. Maar wordt heel makkelijk rondgespeeld door de aanvoerder van de want Die nu niet gaat spelen, hij komt weer terug. Sandvoort uh, uh, probeert met mannen nog een keertje in balbezit te komen. Dan gaan die bijna lokken, uh, of komt, nee, komt er erbij? Nee, komt er net niet bij. Het, het blijft de ANV in balbezit. En nu gaat, zoals die bal, heel ver naar voren toe. En moet de er zorgen dat toch behoorlijk uh, gaat gaan verdedigen. Want anders gaat hij dus er zomaar langs. En dat gebeurt er gewoon niet. Want het is een hele slechte bal in principe. Nee, toch niet. Toch in de voeten van de ANVJ. Alleen met verdedigt daar. En die zit nu helemaal aan de andere kant. Terwijl hij die jaagt de bal over de zijlijn. En de ANVJ mag gaan gooien. Ook weer op de 16 meter -gebied, uh, gebied van Zandvoort. Ondertussen al snel genomen. Uh, ik denk dat het een beetje bloedruik is langzamerhand. En dat is dan een overtreding van Max Aardewerk. Die... Uh, ja, hij zegt ik doe niks, nou, natuurlijk doet hij niks, maar dat doet het voetballen nooit, maakt nooit een overtreding natuurlijk. Maar dan was het je zeker wel, maar de AVM mag die bal gaan nemen. Twee muurtjes, twee spelers van Zandvoort. En de rest het allemaal, zo goed is allemaal, in de strafsoepgebied rondom de doel van uh, Paul Smit. Ja, dan komt het signaal van de scheidsrechter en dan gaat ook die bal komen inderdaad. Hoog in de doelmoord en ooh die komt op de kruising. Smit kon er niet bij, gaat over hem heen, spat op de kruising, weer terug het veld in. En nog steeds is daar verenigd dat de bal Dus gaat die bal weer voorkomen. Helemaal vrij spelen. legt hem breed. Lemmers kunnen er niet bij komen, kunnen er niet bij komen. Ja, niet omdat je die visje die die bal eindelijk een bal geeft. heeft. Kijk of niet, mee. hij schiet tegen een, tegen een HVJ uh, en gaat weer die bal terug. Uh, weer en weer, een beetje een voor uh, voetbal op dit moment. Nu is het op de linkerkant oh, linker van de RPA. Uh, heel veel druk op het doel van Zandvoort wordt gezet. Dan gaat de bal weer terug inkomen komen. En daar is het uh, heel simpel. Uh, uh, Jan en zal die die bal, en de bal, uh, speert, kan die bal gaan. En de Paul speelt kan die bal gaan heenrollen. En dat wil niet tussen. Zandvoort heeft het zwaar. We hebben gespeeld 12 minuten We moeten over training hier van Zandvoort. 12 minuten nog steeds 0-0, maar we zitten er aan te komen. Dankjewel, Jop Fris, en straks uiteraard het vervolg van deze wedstrijd bij CWM. Tot aan 5 uur vanmiddag, Zandvoort op zaterdag, met vandaag uh, ja, gastoptreden van uh, Louis van der Meij. Ik ben blij dat je erbij bent. Hartstikke leuk is zit erop, Heel gezellig. En tot aan 5 uur gaan we er gewoon een uh, gezellig feestje van maken Zo op de radio. Het. Zo is het. En bij Laura en Hardy staan we ook aan, en die speakers die mogen wat harder bij de volgende plaats. Uit de jaren 80 gaan we draaien. Katja Kukku, hier is Too yeah. Shy uh. Ja, zo'n tekst. Je hoorde muziek uit 1983 bij CFM. Dat was Katja Kukku op de Zalfords Radio met Toen Shai Shai Shai. Volgende week zaterdag, Louis. Ik zou je het leuk vinden als jij ook even langskomt. Dan zijn wij bij Café 4 te gast aan de Altstraat. Dat is leuk, dat komt zeker langs. zijn we tussen 2 en 5 met uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. En dan weer uiteraard de presentatie van Albert-Jan Vos, ikzelf ben er ook bij. Verder hebben we Rob Petersen die de, de interviews gaat doen met de lopers aan de Zandvoorts 30. En dan hebben we nog de centrale redactie van het programma door uh, Betty van der Vorst. En uh, uiteraard ook nog ons uh, gehele technische team wat aanwezig is om de zender daarop te bouwen en de spullen weer af te breken. je kent het allemaal wel. Dus wat een mooi evenement. Volgende week zaterdag tussen 2 en 5 uur. Maar wij zijn niet het enige programma wat live op locatie staat. Want ook de vinieljaren die hebben wat te vieren namelijk. Ja, die uh, hebben zeker wat te vieren. Die bestaan twee jaar en uh, de vinieljaren twee jaar. Live uitzending vanuit Café 4 op 28 maart aanstaande. Ook alweer Café 4? Ja, dat is dus ook... Uh, ja, die Haldenstraat die leeft wel hoor Valt er leeft... wat te vier of zo Ja, bij vier Maar uh, neem gerust je favoriete LP of single mee Dat zeggen ze Het radioprogramma De Vinyljaren van CFM Zandvoort Bestaat binnenkort twee jaar In dit programma wordt muziek uitsluitend van vinyl gedraaid Al in zijn variëteiten Alle mogelijke genres komen in dit programma aan bod Presentator Ruud Jansen geweldige band had hij altijd en die heeft hij nog steeds. En technicus Marus Mulder maakt er elke week op woensdagmiddag tussen 2 en 4 uur een gezellige boel van. Soms heel serieus, maar soms ook hilarisch van het lachen. 28 maart bestaat het programma dus precies twee jaar. En dat vonden de beide heren een goede aanleiding voor een klein feestje. Vandaar dat ze weer op locatie gaan, net als vorig jaar. De place to be is die datum Café 4 aan de Haltestraat. Waar de draaitafels zijn opgesteld en het programma vanaf die locatie de lucht in gaat. En het publiek krijgt een maximale inspraak die middag. Kom gerust naar vier en neem je favoriete single of LP mee. Vanaf 2 uur tot 5 uur. Ja, want de heren plakken er nog een uurtje aan, zeg Kijk, dat doen ze helemaal goed. Nou, we gaan zeker even kijken, inderdaad, volgende week woensdag dan, of die woensdag erop. Met het feest van de vinyljaren, twee jaar alweer. Onze collega's van harte gefeliciteerd daarmee. Ja. Close your eyes in your Kiss your lips, and there's no tenderness like grief falling in your fingertips. You're trying hard not to show it, but babe, Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. For you, if you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. So don't Vanwege het feestje van de vinyljaren... Ja, twee jaar bestaat het programma alweer. Draaiden we de Righteous Brothers... ...and you've lost that loving feeling... Alweer het einde van uur twee, Louis. Dan Jongen, wat gaat dat snel zijn? Dat is een en niet te geloven. En we hebben nog een prachtig derde uur, dames en derde heren. Derde uur, ja, het gedicht van de week, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, daar ben ik al helemaal aan bezig. Uh, ik heb er andere kleding voor aangetrokken. Een zware stem opgezet. En een zware stem. Oh, dat gaat helemaal goed komen. Zodra een kwart voor vijf gedicht van de week bij CFM. En heel veel sport in een, het laatste uur. Een dier van de week, we hebben nog voetbal. Gewoon reden genoeg om te blijven luisteren. Ook naar het derde en laatste uur van Sandfoort op zaterdag. En in de ether op 106.9 Straks meer FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van